12 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Koninklijk Huisverslaggever Antwan Peters van RTL... zag de toespraak van de koning der Belgen gisteren... bij toeval als eerste. Hij gaat het zo meteen vertellen. Verder in mediaforen met Asja ten Broeke en Bert van der Veer. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van de Putten. Goedemiddag. Adli Mansour, beëdigd tot interim-president van Egypte. Ibn Doenschool, tijdelijk samen met christelijk onderwijs. En telecombedrijven bewaarden illegaal klantgegevens. Het is droog, er komt geleidelijk meer zon... en het wordt 20 tot 23 graden. Morgen eerst bewolkt. Later meer zon en 21 tot 24 graden. En in het weekend vrij zonnig en maximaal 26 graden. Zojuist is Adli Mansour ingezworen als interim-president van Egypte. Nog geen 24 uur nadat president Morsi door het leger werd afgezet. bij die Mansour bij de beëdigingsceremonie in Cairo. Correspondent Sander van Hoorn in de Egyptische hoofdstad. Wie is die, Atli Mansour? Het is, uh, hij is pas heel kort de voorzitter van het uh, constitutionele hof. Um, dat is toeval, maar uh, hij is uh, als zodanig beëdigd en nu als interim president. Voorzitter van het constitutioneel hof, een jurist waar vrij weinig over bekend is. Behalve dan dat hij in de tijd van Mubarak uh, zijn uh, juridische carrière begon en uh, dat hij ja, vanmorgen voor een uh, groep van collega-juristen, rechters stond... en uh, de hoogste, het hoogste ambt in het land heeft overgenomen. Dus misschien is hij onder de bevolking ook nauwelijks bekend? Nauwelijks bekend, maar het is natuurlijk een tussenpauze om het zomaar uh, te noemen. Hij uh, moet toezien op het herschrijven van de grondwet... en het organiseren van vervroegde verkiezingen. Dat gebeurt allemaal onder auspiciën van het leger... Wat uh, nog steeds uh, op straat aanwezig is. Uh, we zijn nu een omweg aan het nemen. Ik zit in de auto. En dat deden we omdat een van de grote straten in de buurt van een uh, militair monument. Uh, dat is afgezet met panservoertuigen. Daar konden we dus niet voorbij. Met andere woorden dat leger, dat is alomtegenwoordig. Ja. En zij zijn natuurlijk ook degene geholpen door miljoenen mensen op straat. Maar uiteindelijk zijn zij degene die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Die ervoor gezorgd hebben dat meneer Mansour nu de tijdelijke president van Egypte is. Ja, en uh, hoe is daar de sfeer onder? Helemaal vanaf via het praat. De sfeer uh, vandaag uh, op het plein is nog altijd wel een klein beetje euforisch. wel heel veel mensen vanaf het feestje hebben gevierd... en nu gewoon thuis zijn of aan het werk zijn gegaan. Uh, en heel anders is het waarschijnlijk op de plekken waar we nu naartoe onderweg zijn. Dat zijn de plekken waar de moslimbroeders de afgelopen dagen uh, bijeenkwamen. Die stonden vierkant achter hun president, staan dat nog steeds, zeggen... Uh, dat presidentschap, dat is ons ontnomen. Een democratisch uh, uh, gekozen president die door het leger wordt afgezet. Grote vraag van vandaag en de komende tijd is... hoe gaan die moslimbroeders dat verwerken? Uh, gaan ze de straat op? Uh, gaan ze eventueel proberen uh, de wapens op te nemen tegen het lever, uh, leger? Het zijn allemaal vragen waar op dit moment nog niemand het antwoord op heeft. En die moslimbroeders, die hebben het in de tussentijd behoorlijk moeilijk. Leiderschap is gearresteerd, televisiestations... Gesloten. Dus het organiseren is ingewikkeld. Sander van Hoorn in Cairo. De islamitische middelbare school Ibn Ghaldoen gaat voorlopig op in de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam. Ibn Ghaldoen kwam in het nieuws nadat er 27 examens werden gestolen. en er gingen toen stemmen op om de school helemaal te sluiten. Wim Lithooi. Is voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam... is het niet opvallend, meneer De Tooi, dat een islamitische school... onder een christelijke koepel gaat vallen? Wat wij hebben afgesproken uh, is dat wij een verkenning gaan doen... naar de mogelijkheden dat IBAN gaat doen tijdelijk uh, toegevoegd wordt... of onder de paraplu komt van CVO. Tijdelijk. En de bedoeling is dat uh, de beleidskracht die uh, CVO heeft... Uh, Christelijk Onderwijs. Ja, Christelijk Onderwijs, Voortgezet Onderwijs... Een vereniging die al meer dan 100 jaar bestaat, de beleidskracht die wij in huis hebben, dat we die uh, delen met uh, het islamitisch voortgezet onderwijs om uh, zo uh, de kracht van iemand te doen of van het islamitisch voortgezet onderwijs verder uh, vorm te geven, zodat ze daarna weer zelfstandig verder kunnen. Ja, ja. Zij, yes. worden geen, uh, zij worden niet echt een onderdeel van CVO als alles door zou gaan. En, en De verkenning pakt positief uit, dan worden ze niet echt een onderdeel, maar ze worden wel zeg maar onder de paraplu, bijvoorbeeld in een aparte stichting gezet... om uh, te kijken hoe we uh, iets voor elkaar kunnen betekenen. Ja, ze gaan niet van kleur verschieten, u gaat ze niet bekeren... om het is maar eens in zulke termen uh, te, te, te, te vatten. Het gaat gewoon om uh, het onderwijs, wat moet blijven voortbestaan... Ja. en om het redden van Ibn Khaldun. Het, uh, het gaat om het redden van het uh, en continuering van het islamitisch voortgezet onderwijs. Blijkbaar zijn er al meer dan 650 ouders en kinderen die daarvoor kiezen. En als uh, deze organisatie omvalt, is er een probleem met leerlingen... die op Rotterdamse niveau niet op te vangen is. En ik vind het dan mijn uh, verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van CVO... dat wij kijken of we voor een, uh, een school leerlingen, ouders... in de problemen iets kunnen betekenen. Ja, probleem voor de leerlingen en probleem voor de ouders. En er is behoefte aan die vorm van onderwijs en dat is uh, van belang. Hoe denkt u dat het IBUG doen op de beste manier weer op de rails gezet kan worden? Nou, wat wij uh, uh, gaan verkennen, en dat is de intentie die erachter zit... ...is uh, dat op een of andere manier aan de zijkant van onze organisatie... Uh, ...het islamitisch voortgezet onderwijs uh, toegevoegd wordt. En uh, waarmee wij de expertise die wij hebben op allerlei gebied... ...financiën, kwaliteit, personeel, onderwijs... ...dat wij die uh, gaan delen met uh, het islamitisch voortgezet onderwijs... ...om zo daar ook een kwaliteitsimpuls te geven. Aan de hand van die kwaliteitsimpuls, dat zal een aantal jaren duren ze weer zelfstandig te maken over een aantal jaren. U neemt ze bij de hand, zeg maar. U neemt ze mee en over een aantal jaren kunnen zij gewoon weer als zelfstandige instelling verder. Ja, nou, ik, het, het klinkt wat patriarchaal door te zeggen we nemen ze bij de hand. Dat vind ik ook zo alsof het uh, supergeldbehoevend is. Uh, de huidige iemand gedoen heeft dan een behoorlijke uh, onderwijskundige kwaliteitsverbetering ondergaan als je naar de inspectierapporten kijkt. Maar op dit moment liggen ze onder vuur uh, op allerlei gebieden. Ze hebben ook een forse schuld. Dus we gaan kijken waar wij iets voor hen kunnen betekenen de komende jaren. En dat kunnen we dichtst, het beste doen als zij dicht naast ons staan. Uh, en dan kunnen we onderling uitwisselen. En over een aantal jaren willen we die stichting dan weer zelfstandig maken. En dan is er gewoon weer een zelfstandige stichting voor islamitisch voortgezet onderwijs. Dank u wel, Wim Littooi, voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De mobiele telecombedrijven KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2... hebben op detailniveau gegevens bewaard over welke sites hun klanten bezochten... en welke apps de klanten gebruikten. Het College Bescherming Persoonsgegevens zegt dat de bedrijven daarmee in strijd hebben gehandeld met de wet. Zulke gegevens moeten zo snel mogelijk na het verzamelen worden verwijderd of geanonimiseerd... zegt het CBP. Kijk eens welke sites je bezoekt, welke apps je gebruikt... dat, dat kunnen heel veelzeggende persoonsgegevens zijn. En die horen niet en die mogen niet herkenbaar op individueel niveau... op klantniveau te worden bewaard. De telecombedrijven hebben klanten ook niet of onjuist geïnformeerd... over het verzamelen van die data. Bedrijven hebben hun gedrag inmiddels aangepast. Het CBP houdt ze voorlopig wel scherp in de gaten. Minister Schippers wil dat patiënten volgend jaar... gespecificeerde zorgrekeningen krijgen. Want dan kunnen ze precies zien... wat alle onderdelen van hun behandeling kosten. Schippers hoopt dat zo fraude en fouten worden voorkomen. De SGP heeft daar nu een nieuw element aan toegevoegd. En de minister ziet daar wel wat in. SGP-leider is Kees van der Staaij. Waar komt uw idee op neer, meneer van der Staaij? Ja, wij vinden het van belang dat mensen goed weten... wat er voor hun zorgkosten gedeclareerd wordt of het klopt en dat ze, als ze juist fouten daarin ontdekken... dat ze daar ook dan financieel voordeel door krijgen. Dus dat ze ook beloond worden als zij fouten aan het licht brengen... en daarmee dus ook uh, verspilling van, uh, uh, van zorg tegengaan. Zitten er veel fouten in? Wat voor indruk heeft u nu al? Wat we nu merken uit de berichten die wij horen... is um, dat er toch, soms nog wel niet zozeer door opzet... het zijn allemaal mensen die ook hun best doen, uh, ook in ziekenhuizen... Uh, maar dat door het ingewikkelde declaratiesysteem toch heel makkelijk fouten insluipen. En dat bijvoorbeeld iemand eh, een behandeling voor derde graad brandwonden eh, in rekening krijgt gebracht... terwijl het een behandeling voor lichtere tweede graadwondingen waren. Nou, dat betekent een aanzienlijk lagere rekening. Die fouten haalt u eruit. Het is ook niet toevallig dat dat van SGP-zijde komt... want uw achterban is daar erg op gespinst om die fouten er zo goed mogelijk uit te halen. Kunt u eens uitleggen hoe dat zit? Ja, er is een groep. In onze achterban, die zeg maar gemoedsbezwaren tegen verzekeringen is, die niet verzekerd is. Um, en die heeft, hebben zelf dus een duidelijk belang om die rekeningen, die ze zelf moeten betalen, na te lopen. En van die groep hebben we ook gehoord dat er soms toch echt uh, te veel gedeclareerd wordt, wat niet klopt. Nou, heeft u het over een bonus? Er moet een bonus komen voor mensen die de fouten eruit halen. Hoe groot moet dat zijn? Gaat het om een percentage of om concrete bedragen? Nou, het moet. Een, uh, een bedrag zijn wat hen in ieder geval stimuleert, wat mensen stimuleert... om na te gaan, klopt het wel, uh, wat er op die rekening staat. En je moet, vind ik, dan ook de bereidheid hebben om er wel eens een telefoontje aan te wagen. Dus het moet, uh, ja, dat kan best eens even moeite kosten om iets boven uh, water te krijgen. En dan moet je daar ook een uh, leuke beloning voor kunnen krijgen... dat het ook een beetje aantrekkelijk is om die energie erin te stoppen. Ja, honderden euro's of een paar tientjes... Nou, het hangt ook af, denk ik, van de grootte van het bedrag wat ermee opgespoord wordt. Maar in ieder geval dat het, uh, uh, dat het ook stimuleert om uh, die rekeningen goed uit te pluizen. Wanneer moet, wat u betreft, dat nieuwe systeem komen? Nou, het zou mooi zijn, de minister had al toegezegd dat ze al uh, werk van zou maken... met de ingang van 1 januari 2014... dat mensen meer inzicht krijgen in hun, de, die declaratie die over hun gaan. Als het uh, ook dan geregeld is dat ook die financiële beloning er is... voor mensen die zelf rekeningen uitpluizen en fouten aan het licht brengen. SGP-leider Van der Staaij. Er zijn opnieuw twee mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ponyplat filmpje Het gaat om een 57-jarige man en een vrouw van 58 uit Lochem. Die twee zouden betrokken zijn geweest bij het maken van die video met een Shetland Pony. Op dat filmpje is te zien hoe een vrouw die pony bijna plat drukt. Die kan de veel te zware vrouw nauwelijks stillen en zakt echt bijna door zijn hoeven. Op sociale media staan veel woedende reacties op dat filmpje. En er zijn ook wel bedreigingen gedaan, ook telefonisch. De politie. En ook bij mensen die hier dus niets mee te maken hebben. Dus we willen mensen echt absoluut oproepen om uh, het onderzoek aan ons over te laten. Waardevolle informatie kan uiteraard gedeeld worden. Dat kan via 0900 8844. Maar we willen mensen echt vragen om verder geen uh, rare en of strafbare dingen te ondernemen. Gisteren werd al een man van 57 uit Alkmaar aangehouden in verband met die Ponypletzaak. Sport. Vitesse en, Chelsea, uh, hmm, ja, pardon. Vitesse en Chelsea zijn het eens over de transfer van Marco van Ginkel, middenvelder. Hij moet het zelf nog wel eens worden met de club uh, in de Premier League. En hij moet ook medisch worden gekeurd. En uh, zelf wil Van Ginkel nog niks zeggen over die transfer naar Chelsea. Vitesse en Chelsea hebben een samenwerkingsverband. Maar volgens technisch directeur van Leeuwen... heeft de, die samenwerking dan weer helemaal niks met die transfer te maken. Als Vitesse geen samenwerkingsverband met Chelsea had gehad was Marco van Ginkel een Chelsea-speler geworden. Dus uh, het, het maakt het in de contacten iets makkelijker, maar in principe maakt het helemaal niks uit. Vitesse heeft een, uh, een bedrag, Marco heeft een, uh, een, een idee bij wat hij zou moeten verdienen en hoe lang zijn contract zou moeten duren. En Chelsea heeft er een idee bij van wat zij ervoor willen uitgeven. De Belgische wielrenner Jurgen van den Broek gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij was gisteren betrokken bij een valpartij. Hij heeft last van zijn knie. Van den Broek eindigde vorig jaar nog als vierde in de Tour de France. En hij wilde dit jaar voor een plek op het podium gaan. Maar helaas, helaas. Het is twaalf over twaalf geworden. Hoofdpunten van het nieuws. Adli Mansour is beëdigd tot interim-president van Egypte. De School gaat tijdelijk samen met christelijk onderwijs in Rotterdam. En telecombedrijven bewaarden illegaal klantgegevens. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Den NCFV met lunch.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 of ik dat nou zo'n lekker idee vind, het is wel duurzaam. Ik ben Victor Bakker, blij met Green Choice sinds 2007. Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl. onderdeel van Landbouw Green Parks. Ook energie uit zon, wind, water of uh, koeienpoep? Stap over op greenchoice.nl. Elke dag sterven 19.000 kinderen. 19.000 kinderen, elke dag.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. 45-plus-vrouwen zijn vrijwel onzichtbaar in Europese kranten. Dat blijkt uit onderzoek van het platform Vrouwen in de Media. In het mediaforum journalist en columnist Asjat ten Broeke... en tv kenner Bert van der Veer Het gaat onder meer over de aanstaande troonswisseling in België. De aankondiging van de koning der Belgen... levert meteen ook al grappige compilaties op. zender Studio Brussel mixte wat oude opnames van Prins Filip met uitspraken van zijn vader, koning Albert. Mijn zoon, prins Filip. Ineens kreeg ik een telefoon. Het was absoluut niet, uh, niet verwacht. Ready or not, Ja. Ja. Ik was aanwezig. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Marnix Ampersen, die komt uit Ede. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Gisteren zat heel België dus met spanning te wachten op de toespraak van koning Albert. En wie twittert er al voor de uitzending al hele zinnen uit die toespraak? RTL Koningshuisverslaggever Antoine Peters. Antoine, goedemiddag. Goedemiddag. Had jij die speech geschreven? <laughs> nee, maar wel iets eerder gezien. Ja, hoe kwam dat? Uh, nou, eigenlijk heel simpel. Uh, ik stond voor het paleis, uh, buiten. En op een gegeven moment komt de redacteur uh, een beetje zenuwachtig naar me toe lopen... En ze zegt tegen me van, joh, je moet toch even meelopen naar de satellietwagen. Want volgens mij hebben wij koning Albert uh, al die toespraak. Nou, dat was rond, uh, rond half zes. En inderdaad, ik, uh, ik zie de monitor en ik denk van, hoe kan dit nou, joh? Dus, uh, dus wij hadden de toespraak eerder uh, uit de lucht gehaald. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, via, via satellieten en zo gaat dat natuurlijk, wordt allemaal doorgestuurd. Er waren ook ja. journalisten, begreep ik, aanwezig bij de opname van die toespraak. Uh, die hebben zich keurig aan dat embargo gehouden. Heb jij dat nog, heb je daar nog over getwijfeld? Nee, want uh, ik, ik weet niet van een embargo af. De, de, de, de Belgische onderbouw hadden een afspraak gemaakt dat ze het om zes uur gingen uitzenden. Ja, en wat ik nogal knullig vind is dat ze gewoon in de open lucht een, een toespraak al gaan doorsturen. Uh, zonder uh, code erop. He, want normaal gesproken, als het, als het een, ja, zeg maar een, een geheim beeld is of zo, dan zorg je ervoor dat dat helemaal versleuteld is, zodat niemand, zodat niemand het kan zien. Nou, dat is hier niet gebeurd. Zodat, ja, eigenlijk Iedereen kon het zien. Iedereen die in een schotel op zijn dak heeft staan, had dit eraf kunnen halen. Ja. Hoe reageerde de Belgische collega's? Waren ze boos dat een Hollander er met een scoop vandoor ging? Ja, dat heb ik wel een beetje begrepen. En ik las ook een wat zuur uh, verhalen uh, in het nieuwsblad dat ik uh, uh, langs satellietwagens was gaan lopen... om, uh, om stiekem mee te luisteren met, met de toespraak die zij dus ook al eerder uh, binnenkregen. Maar daar had ik dus ook allemaal geen tijd voor, want ik, uh, ik zat in mijn eigen wagentje... Uh, maar ik heb niemand uh, verder gezien, dus uh, ik heb alleen maar van horen zeggen dat ze het niet zo leuk vonden. Ja. We, we hebben natuurlijk ook even meegekeken hè, naar de, de Zuiderburen, hoe zij ermee omgingen... ...hoe het allemaal geregeld was met die abdicatie daar. Het zag er wat rommelig uit, op zo'n zacht gezicht. Had jij het idee dat de Belgische collega's goed voorbereid waren? Nou, niet echt. Ik had wel het idee dat iedereen wel het vermoeden had dat het ooit zou, zou gebeuren. Want die geruchten die gingen wel in België, uh, maar dat het ook gisteren zou worden aangekondigd, dat wist niemand. Overigens wisten wij dat bij uh, koningin Beatrice destijds ook niet. Maar we hadden al wel een heel draaiboek klaar liggen, hè, dat, het, dat we twee uur van tevoren zouden horen op een weekse dag aan het einde van de middag. Uh, ik denk niet dat de Belgen zo'n soort van draaiboek hadden, waardoor het er inderdaad wat knullig uitzag. Want wat mag jij volgende keer België nog in? <laughs> nou, ik ben niet aangekomen. Ik kon niet even mijn paspoort bij, maar ik weet niet, ook niet of ik wat ontmoet in België. Nee, ik. ik, ik, ik, ik over drie weken zit ik er weer, hè? Met de troonswisseling. Ik ja. hoop dat ik welkom ben. Ja, ik denk het wel, hoor. Want, ja. dank Peters, dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. Hij is koningshuisverslaggever voor rt de man die dus als eerste de toespraak van Koning Albert naar buiten bracht. Veel reacties op Twitter gisteravond... naar aanleiding van de uitzending van Langs de Lijn. Oud-wielrenner en analyticus Henk Lubbeding... deed een paar opmerkelijke uitspraken in zijn verslag van de etappe van gisteren. Die renner die vandaag voorop reed, de donkere negertje... Nou, negertje. Uh, hij was wel heel donker, dus ik noem dat maar een neger. En dat is al verbazingwekkend dat hij op een fiets kunnen rijden. Nou, dit en, zijn wel ja, heel wat, wat zeg je nou toch allemaal? Het <laughs> is verbazingwekkend ja, dat een neger op een fiets kan. Waarom kan een neger niet op een fiets rijden, Henk? Nou, op een, racefiets, op een racefiets, dat hebben wij uh, al jaren toch uh, moeten missen in een peloton. En ik vind dat mooi dat kleurlingen in een peloton aanwezig kunnen zijn. Oh, en in ieder oh. geval in een profpeloton. Nou, veel twitteraars vonden dit niet door de beugel kunnen. Uh, we hebben even gebeld met de hoofdredacteur van NOS Sports, Maarten Noter... om te vragen of dit muisje nog een staartje krijgt. We hebben het uiteraard ook uh, gehoord en met enige verbazing gehoord... want... Uh, wat Henk bedoelt is uh, dat het ontzettend leuk is om diversiteit in de peloton te, te zien. Hij had het ook over uh, de aanwezigheid van een Japanner in de kopgroep. En uh, iemand anders is dus uit diezelfde uh, Europe Car ploeg. Alleen hij drukte zich wel buitengewoon ongelukkig uit. En... Ja, we vinden dat we hem daar even op moeten wijzen. Maar zijn intentie, en dat vonden wij het belangrijkste, is een goede. En de samenwerking met Henk Lubberding gaat dus gewoon door. Kunnen we tegelijk ook melden dat de NOS een opvolger heeft gevonden... voor Twan van Peperstraten, tenminste voor zijn tv-werk. En dat is geworden Gert van het Hof. Gert wie? Gert van het Hof. Hij gaat vanaf augustus Studiosport presenteren. een beetje flauw, want Van het Hof komt bij RTV Rijnmond vandaan. En daar is hij heel bekend. Zelfs mediamagnaat Rupert Murdoch is niet veilig voor de afluisterpraktijken van zijn eigen kranten. Er is namelijk een geheime opname opgedoken uit maart van dit jaar... van Murdoch in gesprek met enkele stafleden van de Britse krant The Sun. Op de opname van 45 minuten is onder meer te horen hoe Murdoch voetert op de aanpak van de Britse politie. Hij is wel slecht verstaanbaar, maar hij zegt hier dat de gang van zaken een schande is... en de politie is volgens hem compleet incompetent. Ik Burdock had juist in de hoorzittingen van de Levinson-commissie toegegeven... dat het afluisteren niet door de beugel kon... en dat de verantwoordelijken gestraft moesten worden. Wie de geheime opname heeft gemaakt, is niet bekend. Eva Jinek keert weer terug met een talkshow op zondag. Na haar vertrek bij WNL was er sprake van dat de KRO de zendtijd op de zondagmorgen van WNL zou overnemen. Maar dat gebeurt niet. Jinek kreeg namelijk een plekje tussen vijf en zes smiddags. Tijdje terug was ze nog boos dat ze van WNL niet meer op de zondagochtend nog presenteren. De zondag is echt uh, mijn kindje, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Ik heb volmondig voor WNL gekozen en met plezier. Um, maar vooral omdat ik de kans kreeg om op zondag een talkshow te maken... Uh, maar ze krijgt dus nu uh, weer een talkshow op zondag, maar de in de middag vijf tot zes. En de eerste uitzending staat gepland voor 8 september. Vier maanden lang heeft Janneke van Heugden van het platform Vrouwen in de Media... allerlei Europese kranten gevolgd en alle foto's van mannen en vrouwen uitgeknipt. En wat blijkt, niet alleen worden vrouwen veel minder vaak afgebeeld dan mannen... maar ook wordt er nogal een eenzijdig beeld van vrouwen geschetst dankzij die foto's. Janneke, goedemiddag. Goedemiddag. Schrok je toen je al die foto's had verzameld? Ja, ik dacht dat ik uh, wel wat gewend was inmiddels uh, naar nou, zolang hier met het onderwerp bezig te zijn, maar ik schrok inderdaad. Want? Nou, het, het verschil qua uh, percentage uh, hoeveel ze aanwezig zijn in de media, dat had ik wel verwacht. Dus het was 138 meter uh, beeldmateriaal en daarvan is 30 vrouwen. Er zitten ook de advertenties in. Maar wat mij het meest, uh, wat ontzettend opviel, is dat uh, mannen met hele grote foto's worden geportretteerd, maar ook de vrouwen eigenlijk vanuit de media de boodschap krijgen. Als je verzorgend bent en mooi, dan ben je het waard om aandacht aan te besteden. Geen lelijke vrouwen is, gezien? Ja, nou, die, wat is lelijk? Maar um, het zijn vooral uh, uh, hele mooie uh, modellen die uh, op de ketel lopen. Of, uh, uh, nou ja, weet je, de leeftijd uh, wordt een soort van uh, geprobeerd om zoveel mogelijk te remmen. En uh, vrouwen boven de 45 uh, zijn uh, zeldzaam. Ja, en ik, Want ik neem aan dat die mannen ook niet allemaal even mooi zijn. Maar goed, die staan er dan kennelijk eerder in dan, uh, dan die vrouwen. Ja, ja, nou als je nagaat dat het boven de 45, uh, mensen die boven de 45 in de kranten met een foto komen, uh, is 16% vrouw. Dus de rest is man. Dus dat, ja. ja, die mannen komen er dus wel in. Je, je hebt niet alleen naar, uh, laten we zeggen, journalistieke verhalen gekeken, maar ook de advertentie dus zelfs nog meegeteld. Ja, ik heb uh, alle foto's echt uh, alle foto's uh, die in kranten te vinden waren uh, geknipt en de mannen en vrouwen gescheiden. Omdat dat wel is wat er tussen de serieuze berichten staat. Dus het, het draagt wel bij aan hoe wij uh, zeg maar naar uh, mannen en vrouwen kijken. Mm. En je hebt dus verschillende Europese landen bekeken, althans kranten uit die landen. Zijn er onderling nog ja. grote verschillen in hoe vrouwen worden afgebeeld? Ja, in Duitsland uh, het valt het heel erg op door uh, mannen zeer groot af te beelden, Echt als uh, bijna helden, zeg maar. Um, uh, in, uh, uh, uh, in, bijvoorbeeld in Engeland is dat verschil veel minder groot qua grootte, maar is het seksisme weer veel meer aanwezig, veel nadrukkelijker nou, je kent Page 3 waarschijnlijk ook ja. um, maar daar stopt het niet bij in Engeland, uh, wat wel heel opvallend was, bijvoorbeeld Turkije um, laat veel meer vrouwensportvrouwen uh, uh, vrouwen zien zeg maar, dan de andere landen en dat was iets wat mij heel erg uh, verbaasde dat ik dacht van nou dat was nou niet het land waar ik, bij, ik uh, dacht van, uh, god, die gaan heel veel ruimte inruimen voor uh, vrouwelijke sporters. En wat zijn in jouw opinie de gevolgen dan van dit soort uh, beeldvorming? Stereotypen, nou, media hebben onwijs grote invloed op hoe wij de realiteit uh, zeg maar zien. En als die beïnvloed worden door stereotypen, betekent dat, dat dat ook invloed heeft op de keuzes die vrouwen maken uh, qua studie en dat is ook uh, dat is ook onderzocht en dat blijkt ook te zijn dat stereotype portrettering zorgt ervoor dat vrouwen andere keuzes maken qua studie en die keuzes zorgen er weer voor dat ze niet doorstromen naar beslissingmakende uh, posities. Um, dus eigenlijk heeft de stereotype beeldvorming in de media een hele grote remmende invloed op de economische nou, gelijkheid maar, van mannen en vrouwen. Maar ligt het nou aan de manier waarop uh, vrouwen in de media worden afgebeeld of, of is dat juist dan weer een gevolg van de verhoudingen in de samenleving? Want, want daar loop je overal natuurlijk tegenaan in het bedrijfsleven, in de politiek, dat er, dat er meer mannen dan vrouwen zijn. En daar doen we de media natuurlijk weer verslag van. Ja, maar dan zou je denken, als als we echt een realistische afspiegeling van de maatschappij zouden tonen, dan is het heel erg raar dat we vrouwen toch alleen maar als verzorgend afbeelden, want er zijn toch ook vrouwelijke rechters. En als er zijn meer vrouwelijke huisartsen dan mannelijke huisartsen. Maar in de media zijn het de mannelijke huisartsen die we uh, wow. krijgen te zien. En, en... Ze moeten echt met een groot glas zoeken naar vrouwen die vanuit hun professie worden afgebeeld. Want ook vrouwen worden drie keer vaker vanuit hun familiestatus uh, gelinkt in, in interviews. En dat, ja, dat is natuurlijk ook bijzonder. Nee. Pleit jij voor een soort van ja, positieve discriminatie dan? Waarbij redacties dus gewoon automatisch meer foto's van vrouwen gaan publiceren? Ja, ik denk dat, dat wat er ook gelukkig ook wel gebeurt is, dat, dat redacties echt getraind moeten worden op die blinde vlek die ze hebben met betrekking tot stereotypen. Maar ik zou er in ieder geval voor pleiten dat op elke mediaorganisatie elke afdeling 45% vrouw is. En dat is in Oostenrijk bij de publieke omroep al via de wet geregeld. Want wie de boodschap brengt is, heeft namelijk heel erg voor invloed of het wel of niet stereotyp bevestigend is. Dankjewel, Janneke van Heugden. <lacht>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 Het mediaarchief. Tussen al het koninklijke nieuws uit België... was er ook nog een berichtje over prinses Beatrix. Zij verhuist van paleis Huis ten Bos naar kasteel Drakenstein. Het is het paleis waar ze met prins Klaus en de jonge prinsen woonden. Ad Bent sprak vlak voor de troonswisseling van 1980... met de prinsen Willem-Alexander, Friso en Constantijn... Dat deed hij in de tuin van Drakenstein... en het ging over hun leven op dat kasteel. Jullie gaan verhuizen? Al nee. oh, een tijdje nog, een jaar of zo... Wat vind je ervan? Meer in een jaar. Ik woon hier liever dan uh, in Den Haag. Ja? Ja, veel, veel vrijer hier. Ik vind het hier veel vrijer. Je zit in de buitenlucht. Dan zit je in de stad. Ik vind het er maar op. op. Maar we hebben wel een grote tuin. Nou, even groot is dus hier, man. Maar... Ik vind het toch nog dat niet zegt zo zegt toch leuk. niet veel. En jij? Lekker. Oh, kom je bijna schoon. Ik heb al je vriendjes kwijt. Dat vind ik nog vervelender. Ja. Ja, maar zullen jullie ja, geen andere vriendjes ja, krijgen in Den Haag? andere vriendjes, maar ik wil liever nog in contact houden... blijven met mijn andere oude vriendjes en zo. Want ik, voordat ik met andere vriendjes in contact krijg... ik vind het eerder leuker om bij mijn oude vriendjes te blijven. Ja, dat was in 1980 dus. Prins Constantijn was dat als laatste. Prinses Beatrix verhuist eind dit jaar of begin volgend jaar naar Drakenstein. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Asja ten Broek is wetenschapsjournalist en columnist bij Trouw. En Bert van der Veer is uh, tv-deskundige en regisseur. Hartelijk welkom. Hallo. Hebben al een deal gemaakt met Eva? Of, uh, nee, iedereen is op vakantie op dit moment. Oh, maar, uh, okay. Ik weet wel dat ze heel blij is met deze nieuwe Timeslot in ieder geval. Het is een spannende plek. Die Vijf was zes. Dat is altijd van Hanneke Groenteman eigenlijk. Ja. Dat kunnen we ons herinneren met een plantage. En uh, ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Uh, we hoorden net als je oud Henk Lubberding in de Lijn. Die is daar gezocht als analyticus. Uh, geeft elke avond zijn uh, visie op de etappe die die dag verreden is. Um, ja, je kan zeggen hij liet zich nog op een heel eigen wijze uit over de exoten in de Tour. Um, kon dat door de beugel? Nee, ik vind het niet. Ik heb afgelopen dinsdag in Trouw een column geschreven over het uh, merkwaardige gebruik van uh, vooral witte mannen. Om uh, zwarte mensen weer negers te gaan. En dan dat te ook te zien als uiting van dat ze helemaal niet racistisch zijn. De moeite die ik daarmee heb is dat veel zwarte mensen zeggen... dat doet mij pijn, want die term doet mij denken aan de tijd... dat mijn voorouders kopen waren, als een soort honden... verkocht konden worden op de markt. En ik vind daarom dat iedereen ver van die term moet blijven. We hoorden de uitleg van Maarten Noter. Hij zegt, hij heeft het helemaal niet zo bedoeld. Dat is een hele goede uitleg. Ik bedoel, een Lubberding wordt natuurlijk juist gevraagd... voor dit programma, omdat hij rap van de tong is... en een tikkeltje provinciaals klinkt. En als dan zo'n woord als negentje uit zijn mond ontsnapt... dan denk ik niet... dat die dat op welke manier dan ook denigrerend of vervelend bedoelt. En ik vind dat nood een groot gelijk heeft dat hij het alleen maar mooi vond om, om een. Een tour te zien die kleurrijker is dan uh, alleen maar blanke Europese mannen. Als je het feit dat het woord dan toch eruit vloept... Uh, dat is eigenlijk al precies het punt wat jij wil aan, aandragen misschien. Nee, ik, neem aan dat ik, ik ben niet zo'n wielrenliefhebber, uh, moet ik bekennen... maar ik neem aan dat hij daar zit als professional en dat hij weet wat hij doet. En ik vind niet dat je kan zeggen, nou zo'n term ontsnapt je... en ach, dat is dan niet erg en we gooien de mantel der liefde erover. Ik vind het wel erg, omdat er mensen zijn die dat heel erg veel pijn doet En ja, dan ben je gewoon een beetje... Ja, vervelend, Een beetje een eikel. Ja, sorry. Nou, nou ja, dus zal Henk Lubbening wel spijt hebben dat hij dat woord gebruikt heeft. Dat, is, dat is hem gewoon even ontschoot. We zullen ja. vanavond luisteren, want hij gaat er vast nog wel iets over zeggen. Ja, ja. Ik, ik, ik sluit niet uit dat hij daar zo'n excuses voor aan gaat bieden. Maar we moeten dat eerst maar eens even horen. We gaan zometeen doorpraten over andere zaken uit de media. Bijvoorbeeld de twee grote zaken van gisteren natuurlijk. Uh, Egypte en de koning in België. Maar eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. In het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Egypte heeft een interim president. Het is de voorzitter van het constitutioneel Hof, de 67-jarige Adli Mansour. En hij moet Egypte leiden tot er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Mansour belooft de grondwet en de mening van het volk te respecteren. En hij sprak bij de beëdiging zijn waardering uit voor het leger van Egypte. De mobiele telecombedrijven KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2... zijn op de vingers getikt door het College Bescherming Persoonsgegevens. Uit onderzoek is gebleken dat de bedrijven heel veel gegevens bewaarden van klanten. Bijvoorbeeld over sites die ze bezochten en welke apps ze gebruikten. De Belgische prins Filip heeft kort gesproken met de pers. Ik ben mij wel bewust van de verantwoordelijkheid die op mij rust, zei Filip. Gisteren werd bekend dat hij het stokje overneemt van zijn vader, koning Albert. En in Zwitserland is een Nederlandse toerist omgekomen die foto's wilde maken van een waterval. Hij ging het water in, gleed uit op de gladde stenen en viel zeker 15 meter naar beneden en overleed ter plaatse. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Er staan drie files. Eentje op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knopend Velzen 2 kilometer. Een aanrijding op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knopend Ketelplein en Spaanse Polder 3 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En op de A27 Utrecht richting Breda. Voor knooppunt Sint-Annebos 2 kilometer. Lunch met Jurgen van der Berg. En het mediaforum, met Asjat ten Broeke, wetenschapsjournalist en columnist bij Trouw. En Bert van der Veer is tv-deskundige en regisseur. Hartelijk welkom allebei nog een keer. En we gaan doorpraten over het nieuws van gisteren. We waren eigenlijk nog maar net bekomen van het aftreden van koning Albert... of er verscheen alweer een heel kort extra journaal op Nederland 1. De president Morsi was afgezet en de menigte op het Tagierplein daar in Cairo, Egypte, barstte los. Bert, jij bent ongetwijfeld de hele avond aan de buis gekluisterd geweest. Gek genoeg, eigenlijk niet. Hoewel ik net op dat moment even in een commercial break van de Tour du Jour zat. En toen in beeld zag over Martine Bijl heen. Dat was een extra journaal. En ik moet zeggen, mijn eerste gedachte was dat er iets mis was met Cody Albert. Dat hij zich zo geschrokken was van zijn eigen aftreden. Dat hij naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd of zo. Dus ik dacht eerlijk gezegd niet eens aan die gids. Maar jij zit gewoon helemaal in die Tour en dan al het andere wereldnieuws. Ja, uitgaan. ik vind ook, je had net Antoine Peters aan. Ik moet hem ook echt tegenspreken. Ik zat gistermiddag, zoals je kunt begrijpen, naar één, uh, de Vlaamse zender, de Tour te kijken. En dat was, dat was een. Een uitstekend journaal wat ze daar om vier uur brachten... waar ze buitengewoon veel misten te bemelden... over wat er om zes uur uh, ging gebeuren. Oké, okay, dus ze waren volgens jou wel, uh, wel redelijk ja, voldrijd, is, ik, ja, ik ga niet meedoen aan dat Belgenbeestje. besje Kijk wel uit. <lacht> nee. uh, Asja, wat, wat vond jij ervan? Nou, ik vond er eigenlijk pas vanochtend wat van. Want ik was gisteren... Heb je ook gemist? En, ja, ik heb de hele dag aan een Vrij Nederland uh, stuk zitten tikken... Wat, wat, wat voor Media de zijn jullie? Ja, Wij zijn nou afschuwelijk. Maar wat ik heel interessant <lacht> vind aan, aan wat er nu in Egypte gebeurt... is dat er een hele soort... Merkwaardig soort democratie plaatsvindt, waarin je dus blijkbaar iemand kan afzetten. door je met z'n allen op een plein uh, te gaan bevinden. In plaats van. Hè, dat, dus dit was toch de eerste democratisch gekozen president in Egypte. Die ze met een nou ja, demonstratie. Turkije Tur Tur Tur Tur Tur Tur Tur Tur was net zo merkwaardig ja. Ik vind dat een interessante trend. Nou. Ja. Maar even, want jij was uh, jij was gisteren met andere dingen bezig, je was ja. verhalen aan het schrijven. Dus dan, dan kijk je niet even uit een ooghoek nog of er nog verder wat nieuws is. Nee, ofzo. dat komt, uh, komt mijn schrijfwerk doorgaans niet zo goed als ik vanuit ooghoeken naar andere dingen aan het kijken ben. Uh, nee. en, en want dat zijn voor de wereld gezien best belangrijke ontwikkelingen natuurlijk daar. Uh, de, hoe word hoe, ja, je dan ja. toch bijgepraat? Weet je, weet je de belangrijke ontwikkelingen, het, het ontvouwt zich. En, maar de, de werkelijkheid, het is natuurlijk precies wat je zegt. Het, het, het, de dieper liggende gedachte dat democratisch gekozen staatslieden... door een, een enorme horde mensen op pleinen die zich ook niet altijd even netjes gedragen... als je, je herinnert wat er met dat meisje gebeurd is uh, vorige oh. week. Waar, waar ik dan ook van denk, wat heeft dat dan eigenlijk... met die revolutie te maken? Ik, ik heb dan op dat moment toch meer aan een mooi groot artikel... in Vrij Nederland, en ik ben blij dat er gisteravond gewerkt is... al is het al getwijfeld niet over dit onderwerp... dan dat ik zo'n nieuwsflits uh, interessant vind. Dan denk ik, ja, straks is er weer een andere nieuwsflits... Ja. ja, en dan lees je dus de achtergronden lees je dan ja, in bladen en ja, zo. daar heb ik dan toch meer de kranten voor en de tijdschriften... dan uh, dat ik daar uh, je. Ja, ik heb Ja, ik heb dat precies zo. Het is, het is zelfs in de wetenschap nog meer, denk ik, dan, dan in de actualiteit... dat ik me steeds vaker zit af te vragen wat het nut is nog van nieuws. Eén onderzoek is geen onderzoek, weten we allemaal. He, je moet toch altijd wachten tot iets bevestigd is. Dus als het nieuwswaardig is, kan je er beter niet over schrijven... want dan weet je nog niks zeker. En als het, ja, als, als het dan, als je het uiteindelijk zeker weet, ja, dan is het geen nieuws meer. Nee, maar het is ook wel lekker om het een beetje uit te laten kristalliseren, vind ik af en toe. Gewoon, ook, uh, gewoon ja. eventjes niet onmiddellijk een mening op de radio te verkondigen wat je vindt van. Uh de nieuwe machthebber in Egypte. Ik heb die mening gewoon even niet. Ik weet zijn naam nog niet eens uit mijn maar... Ik vind dat ook fijn met mijn columns, hoor. Om, om een onderwerp te hebben... waar ik een paar dagen op kan kouwen, zeg maar. En echt over na kan denken en pijnzen. En denken, hoe, hoe, hoe moeten we dit duiden? Dat hè, nieuws altijd, ja, wat gebeurt er? Ja, dat lees ik maar gewoon in de krant. Ja. Dan door naar nieuws waar uh, jij je wel uh, over hebt opgeronden, Bert. En jij ook volgens mij, Asja. Um, powerfeminister Helene Mees is gearresteerd in New York... vanwege het feit dat ze haar ex-geliefde... dat is Willem Buiter, een vooraanstaande econoom in de Verenigde Staten heeft uh, gestolkt. Het laatste nieuws trouwens is dat zij blijft vastzitten op Rikers Island. Dat is de gevangenis. Dat was gisteren maandag, hè, geloof ik. Ja, want ze kon een borgsom betalen. 5.000 dollar. Ja, dat kon ze, blijkbaar kon ze niemand vinden die dat voor haar wilde betalen. Of ze kon het ook zelf niet betalen. Dus ze zit daar nog steeds vast. Uh, waarom... Uh, uh, ja, want er, er zijn heel veel details over die zaak nu naar buiten gekomen. Ja, waarom wilde wel, jij dit bespreken? Wat me in de eerste, eerste plaats integreert is, is de worsteling... Die, die toch diverse media hebben, hoe je dit nieuws kan brengen. Ik had gisteravond wel degelijk gedacht... van zal RTL Boulevard alleen meest interessant genoeg vinden voor een item. Nee, dat vonden ze niet. Nieuwsuur ook niet. Dus het bleef eigenlijk gewoon een beetje ertussenin hangen. Ja, of die vinden misschien dat het toch te veel privacy is of zo. Nou ja, en dan zie je de Volkskrant vanochtend, die toch een best, best heel fors artikel heeft op een, op een pagina waar altijd boven staat, ten eerste. Dus niet Egypte of Albert, maar nee, ten eerste gaan we het nu over Helene Mees hebben. En tegelijkertijd geef ik, geef ik echt onmiddellijk toe... ik heb Helene wel een paar keer ontmoet... omdat ze toch een paar keer bij Paul Witteman heeft gezeten. Uh, en ik vind het een, een interessante en een, een bijzondere vrouw... Met, uh, met opvallende meningen in ieder geval. Tegelijkertijd vraag ik me ook af... Wat is de relevantie van deze informatie? Tegelijkertijd smul ik me echt een ongeluk bij ieder detail. Dus het is een, het is een persoonlijke worsteling ja. waar ik mee zit, Jurgen. Vind jij het ook een bezwaar als je dat er zoveel uh, aandacht aan besteed wordt? Ook aan de details, dus, met name in die in is dit Geen dit bezwaar door, Jurgen. Ja, nee, jij niet. <laughs> ik had uh, vanochtend uh, op Twitter zag ik een discussie van Martijn van Kanthout uh, van de Volkskrant. Die vond het een beetje privé, maar dan in de Volkskrant wat er daar was gebeurd. Ik heb een stuk gelezen in de krant. Ik had, het niet echt, ik had het niet echt moeite, maar ja, nou weet ik dus dat Helene Mees foto's van haar masturberende zelf stuurde naar haar ex-minnaar. En foto's prima, van dode vogeltjes. Ja, ik kan mm. prima leven met die informatie. Wat ik heel interessant vind aan de zaak, is de manier waarop er wordt gereageerd. Want normaal gesproken zijn het door, vaker de mannen. Die over de schreef gaan als stalker. En uh, nu doet ze bedrijf. Ze, ze pleegt eigenlijk een, een heel mannelijk. Een heel mannelijk misdrijf. En wat ik grappig vind is dat. Is, is dit wetenschappelijk bewezen wat jij nu zegt? Ja, want... want... Nou, het is wel. Ja, de. De. De. Als het, als het om stalker die... gaat, denk ik dat het. Dat, dat, dat het evenwicht. redelijke stand is. Maar? Nee, ik heb. Ik heb de, sterk de indruk dat als het gaat om. Om. Uh, om Vreemd gaan en zo. Dat de. En de, de prominente. Vreemdgangers dat dat mannen zijn. Gelezen. Ja, maar dat, dat is wat we... anders. Maar het gaat hier toch ja. echt om, om stalker. Dus iemand ja. lastig. van? Ja. Vallen, hinderlijk, duizend mailtjes, ook een familie en, en zo. En waarvan benadert. het de ja. vraag is wat de, de relevantie is... voor het functioneren van, van Helene Mees. Ik bedoel, ze spreekt mm -hmm. vijf talen, die blijft ze nog steeds spreken. Ook in ja. al, die, al die mailtjes. Ze is een goede econoom heb ik begrepen. Ze is een mm -hmm. financieel expert. Het is een vrouw die, die uh, uh, pittige meningen heeft... hoe uh, goed opgeleide vrouwen in de maatschappij dienen te functioneren. Daar doet dit allemaal niets mm -hmm. aan af. Nee. Je, kun, je kan in je vrije tijd zoveel gekkigheid uithalen... met dode vogeltjes of andere mm -hmm. dingen als je wilt. Maar daardoor blijf je. Maar dat is het. Mm -hmm. en, en toen viel het mij, als ik dat even mag vindt het mij op dat uh, Elsevier deze week een, een heel groot artikel... echt een groot artikel heeft over de minares tussen aanhalingstekens van Luc Hermans, VVD-prominent. Uh, prominent. Uh, waar toch ook uh, flink wat pittige sms'jes naar boven zijn gekomen. Kun je om half tien in mijn appartement komen, etentjes, et cetera. En dat is dan eigenlijk tot op heden, toen ik het voor het laatst controleerde... echt door helemaal niemand opgepikt. Ja, maar toch is dat, vind ik toch wel een ander verhaal... want dan kom je meer op jouw terrein. Van dat, dat iemand dus, hoewel, hier wordt ook wel gesproken over... Ja. machtsmisbruik. Ja, dat, helemaal... nou, ja, dat, dat is bij Helene Mees ook wel een beetje het geval. Want ik heb dus gekeken wat er allemaal over gezegd is. En Margriet van der Linden, die meldde onder andere... poor Helene, de zwermgieren is geland, zei ze op Twitter. En dat vond ik heel opmerkelijk. Want uh, hoe je het ook went of keert over... Dat, uh, hè, welke seksen nou meer stalkt dan de ander... is dit, is iemand seksueel lastigvallen iets waarvan Margriet van der Linden doorgaans geen goed woord over heeft als mannen dat bij vrouwen doen. Nee. Hassen, um, Jan Dijkgraaf die, uh, die, uh, die schreef op zijn blog. Meest neukte 19, neuk 19 jaar oudere man. zodat hij haar kon helpen met promoveren. Dat is alles aan dit ademt. dat het ook gaat over genderverhoudingen. Dat vind ik heel interessant. Wat het betekent, weet ik niet. Daar kou ik nog op. <laughs> maar uh, wij, wij ik vind diever, dat wel heel interessant. Die diverse meningen schorten mij nog even Hier, op. Ja. Bert zegt, zij is gewoon nog steeds de hele, me, hele meest die zij is. Uh, want uh, ik begrijp dat de New York University heeft haar pagina. Op de website verwijderd en ook haar proefschrift is verwijderd. Maar jij bent het met Bert eens. Ja, dit is niks af van typisch Amerikaans natuurlijk ook. dit. Voor je het weet, wat je voor alles aan de schand. Ja, dat vind ik tuttig. Ze is nog steeds, ja. Kijk, ik zou er op verkeringsgebied met een boog omheen lopen. Daar zou ik ook iedereen adviseren. Maar ja, als vakvrouw is nog steeds een Ik ben het ook met je eens. Wat wel leuk is dat ze op wat oudere mannen valt. Ja, dat haalt hij er nog weer uit. Uh, we hebben even snel nagezocht. Het daderprofiel het geslacht van de stalker. Volgens de gegevens die wij van onze slachtoffers bekwamen is Belgisch, mogen we stellen dat ongeveer 80% van de daders mannen zijn. Volgens andere onderzoekers zou dit zelfs kunnen oplopen... tot meer dan 90%, als je ah. helemaal gelijk hebt. Conclusie, de dader is meestal iemand van het mannelijk geslacht. Dus vrouwen zetten hem op, stalk meer. Indien toeristen. uw stalker echter een vrouw is, is de kans zeer groot... dat u te maken heeft met de meest gestoorde soort van stalker. Ja, ja, ja. Dat dan weer wel. Ja, mannen, onderzoek mannen door het beschaafde. Immers dat een vrouwelijke stalker meestal ontoerekeningsvatbaar is. Ja, dat is wel waar, ik zou nooit een foto van dode... Nee, door de vogeltjes op zin. Maar jezelf even. masturberend daar een ex is? Ik denk dat ik daar geen enkele vrouw mee over de streep krijg. Ik denk zelfs dat hij dat alles een keer heeft gedaan. Dat <lacht> <lacht> um, nou, nou, niet. <lacht> Dan het laatste. Daarmee uh, in het verlengde ook even. We spraken dus net met Janneke van Heugt. Zij is van het platform Vrouwen in de Media. En ze hebben onderzocht dat uh, alle foto's in Europese kranten van 45-plussers. Uh, dat daar maar van 16% vrouw is. En hoe ouder de vrouw, hoe minder je ze in de kranten ziet. Asja, nou dat is koren uh, op jouw molen, zou ik bijna zeggen. Ja, nou ik had, ik had zoiets wel verwacht. Um, wat, wat ik wel heel opvallend vond. Um, was dat dan van alle sportfoto's. 5% vrouw is. He, want je vroeg net heel terecht aan Janneke. Van, ja, maar is het ook niet zo dat er, dat er ook ook meer mannen aan de macht zijn dan vrouwen. En dat dat al voor een deel die schreefgoed kan verklaren, denk ik ja... Dat is natuurlijk voor een deel een reden. Heel veel foto's in de krant zijn, politici, bestuurders en dergelijke. Maar die 5%. Maar qua sport. De maar, veruit de medesport hebben een mannen Dat is toch heel Dat heeft met, met de populariteit van voetbal te maken. En dat is een mannensport. En denk je dat het echt allemaal nou, voetbal is? Ja, nou, in ieder geval denk ik dat dat de verhouding wel aardig beïnvloedt. Ze zijn natuurlijk wel, wel, wel meteen wezen. met z'n elven. Als zodra ze op de foto nou, zijn, dus Dat zit wel extra, extra. Maar we hebben ook, we hebben ook een vrouwenprofcompetitie op het moment in Nederland. Jawel, ja, maar goed, er wordt op dit moment ook de Ronde van Italië gereden. waar Marianne nou. Vos het geweldig van. Ik heb nog geen foto van Marianne Vos in de ja, dat is nou dat precies het, het punt. Ja, dat heel de, ja, maar heel goed. goed, dat heeft dan inderdaad te maken met het feit dat die sport gewoon niet zo vreselijk populair is. En dat komt omdat er gestereotypeerd wordt. Omdat vrouwen nog steeds op heel veel vlakken niet zo serieus genomen worden als mannen. Ja, en die ja, krantenfoto's zijn wat mij betreft de uiting van die cultuur. Het was grappig van die vrouwensporten dat in Turkije juist het omgekeerd was. Hè? Dat ja, daar juist die vrouwensporten leuk. heel erg in de picture zijn. Ja. Zij zei. Ja, ja. vind ik leuk om te horen. Geen idee waarom. Dat is een raar onderzoek. Ja, ik, zie, ik zie dan iemand met zo'n lineaaltje langs al die foto's gaan en dan denk ik wat, wat, wat is dit? En dan waar je mee eindigde ook van uh, in Oostenrijk een uh, soort van wet dat 45% van de foto's, is dat dan het formaat ook? Moet dat dan weer met centimetertjes uh, vrouwen moeten zijn? Ik, jongens, nee, het was toch 45% procent denk, van de redacties moet uit vrouwen bestaan? Ik denk dat die journalistiek, nou ik vind ook veel nog 45% van de foto's. Ik vind dat, dat, kijk, die, die journalistiek wordt natuurlijk mede bepaald door het feit of er wel of niet heel veel vrouwen uh, in bepaalde posities zitten. Ik bedoel, geloof me, uh, er zijn echt heel veel. Uh, die liever een leuke foto van een, van een vrouw op, op een pagina zetten dan van een man. Maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat mannen wel meer aan de macht zijn. En als je als dan ook nog die reclames mee gaat rekenen... dan wordt het helemaal wel buitengewoon ingewikkeld. Nou ja, Want ja maar daar zie je denk ik vaker dat het omgekeerde Ja, maar juist. reclame reflecteert de doelgroep. Dat is, daar, dat is waarom veel jonge vrouwen in die reclames te, uh, voorkomen. Simpelweg omdat die nog wel te, te borden zijn... om een body lotion of een deodorant te kopen... terwijl vrouwen van boven de 45 al 15 jaar hun eigen merk ja. hebben... en helemaal niet meer gaan veranderen van merk. Ja, dus er zitten het... zoveel effecten achter... En dan ook nog eens dat argument van, ja, dit, dit maakt ook dat, dat de stereotypen dat je geen, geen voorbeeldvrouwen meer zou hebben. Nou, kom op, zeg, hoe vaak zie ik Nelly Kroes niet als voorbeeldvrouw. Ja, maar dat is ook een van de weinige, volgens mij, die je dan, dan die werd ook met name genoemd. Zelfs in allerlei buitenlandse kranten kom je dan Kroes nog wel eens tegen. Ja, het, is, het blijft maar wel. Vind jij dat er een soort, een soort ja, positieve discriminatie moet zijn dan in de media? Nou, ik denk zeg wat nee, je zeg moet zeg doen nee. is, je moet de discriminatie die er nu is... in het nadeel voor vrouwen opheffen. Hoe? Dat, nou, bijvoorbeeld door wat mij, dat viel mij uh, vorige winter op. Dan had je Sven Kramer en Irene Wüst. Nou, Die kunnen allebei fantastisch schaatsen. En dan krijgt Sven Kramer een pagina met een grote foto. En Irene Wüst krijgt een kolom. Nou Dan denk ik, dat is nou heel makkelijk aan te passen. Want iedereen kan het er over eens dat Irene Wüst qua sporttalent helemaal niet onder doet voor nou. Sven Kramer. Daar kan je dat soort dingen oplossen. Ik denk dat het belangrijk is dat beelden de je vindt dat, ziens, dat ze daar ook echt op ziens, moeten gaan letten? Ik denk dat het belangrijk is dat ze zich daarvan bewust zijn. Ik bedoel, Vergeet ook niet dat die kranten die, die stralen iets uit... en die zeggen iets heel relevants over onze cultuur. En wat zegt het over onze cultuur als vrouwen zo onzichtbaar worden gemaakt? Ja, van van Heute, dat is geen positieve boodschap. Van Heuvel gaat nog verder zelfs. En die zegt, als je nooit eens een, keer een vrouwelijke dokter in een krant ziet staan... dan heb je misschien wel dat vrouwen denken... nou, laat ik die studie nou maar niet doen, want het is blijkbaar niet populair of zo. Zo ver gaat ze. Ja, nou, zo'n één op een verband zou ik niet zien. Maar het is wel allemaal onderdeel van een cultuur... waarin dat wat vrouwen typisch doen, net iets belangrijker wordt gevonden. En vrouwen ook op een andere manier worden neergezet. Wat ze zegt bijvoorbeeld, vrouwen worden drie keer zo vaak naar hun familiebanden gevraagd. En die worden ook vaker geprotesteerd als moeder dan mannen als vader. En dat, dat geeft natuurlijk wel dat een beeld, dat draagt bij aan dat beeld dat in onze, onze cultuur bestaat. Dat vrouwen, voor vrouwen is uiterlijk belangrijk. Voor vrouwen is familie belangrijk. En verzorging en moederschap zijn belangrijk. En keihard macht. Ik bedoel, we weten wat Helene Mees over zich heen kreeg. Hè, toen zij... Met al haar stoerheid, erin, dat debat invloog. Er staat he, wel dat... veel in de krant nu, trouwens. Ja. Ja. foto. Zie je, het is niet zo moeilijk om als vrouw in de krant te komen. Ja, helaas is ze geen 45, ze <lacht> is 44. Dus ze ah, gaat niet dus de statistiek van de de kant van het onderzoekje. Wat zei je, Bert? Ze valt net aan de verkeerde kant van het ja, onderzoekje. Ja. Maar jij vindt het er een beetje onzin, begrijp ik. Oh, ik word er moe van, echt waar. Ik, maar dat komt natuurlijk omdat ik, nogmaals, -Witteman, die discussie over te weinig vrouwen aan tafel ook zo ontzettend beu bent. Ik bedoel, de redactie bestaat voor 70, 80 procent uit vrouwen... en die werken zich echt te kleren om vrouwen aan die tafel. Maar goed, het is een, het is een oud onderwerp gewoon. En, en, en ik bedoel, er wordt gewoon hard gewerkt... en ik neem aan dat dat ook geldt voor, voor, voor kranten ja. en voor radio, et cetera... Ja. om zoveel mogelijk vrouwen die verstand van zaken hebben... Voor te trekken. Als je, want we moeten ook niet hebben dat vrouwen in een slachtofferrol geraken. Nee, dat, wil dat is ook ik, niet goed. Dat zou ik absoluut niet willen. Maar dat hoeft ook niet. Want er zijn gelukkig voor iedereen. een heleboel hele competente vrouwen te vinden. Er, is, er was onlangs. Eh, eh, Oh, hoe heet ze nou? Een forensisch arts die um, had een lijst gestuurd naar Paul Witman onder ja. andere. En andere programma's ja. van capabele mensen op juridisch en forensisch gebied. Mm -hmm. En ik denk, nou, dat is heel mooi, niet nou, nou, slachtoffig. Dat, dat, is... dat wordt serieus genomen hoor, dat ja. soort lijstjes, Dat kan je Laten je we absoluut ontzettend goed toeteren over alle vrouwen die heel Sorry. erg veel verstand hebben van dingen. En dan komen die ongetwijfeld vast maar ook, maar ook wat vrouw meer in die de verstand kant. verstand heeft van wielrennen, daar presenteer je een programma mee toch? Ja. Ook bij Eurosport. Ja, die is ook goed. Goede commentator is dat. Ja, precies. Waar gaat het heden? Hartelijk dank dat jullie hier waren voor het mediaforum. Asja ten Broeke en Bert van der Veer waren dat samen. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Ook weer van een vrouw, een Belgische in dit geval. Axel Red. Hoe? Des hivers blancs comme du duvet. J'ai connu dans Hyde Park des vieux chênes. Mais je ne sais pas où je vais. Oh, oh, oh. Des gens gentils, des vilaines. Y avait de tout sur ce chemin parmi les peu de choses certaines, c'est ton nom qui me revient hey, sans sou En les Maroliens, j'ai pris le terre. J'ai dit qu'avec toi, j'y retournerai. Oh. Stel Red, met Dito Haar trouwens. Het leek me wel geverfd, uh, maar het is een Belgische zangeres die al een tijdje meegaat. En er is een nieuw album van eruit, dat heet Rouge Ardent. En dat is deze week de Radio 1 CD. We gaan uh, de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Marnix Ampersen, die is 25 jaar en komt uit Ede. Regisseur en cameraman voor concertregistraties. Ja, onder meer en ook wat bedrijfsfilmpjes en dergelijke. Dus uh, vooral een beetje videoproductieachtige dingen. Maar wat is het laatste concert dat je in beeld mocht brengen? Uh, dat was uh, afgelopen zaterdag in de grote kerk in Dordrecht. En dat was gewoon een klassiek concert of zoiets. Ja, ja, dat was een, uh, ja, een klassiek oh, okay. Concert met koren en uh, sopranen en zulke soort dingen. En nu is de vraag of je het nieuws ook een beetje gevolgd hebt van de afgelopen dagen. Um, 135 punten, dat is de hoogste score, dus daar moet je in ieder geval overheen. Daar komt-ie. De Aarde heeft hier al tien jaar geregeld. De Nationale Nieuwsquiz. Afgelopen nacht was er weer een aardbeving in Noordoost Groningen. Nou, hier buiten begin je met uh, wat, wat, wat kleine scheuren. Voorlopig gebeurt er nog niks aan de gaswinning. Je houdt wel bevingen, maar je kunt je huis niet kwijt. Het is logisch om het aardgas dat je hebt in het land om dat te benutten. Ik wou dat het zijn huis was. Maar het moet wel op een verantwoorde manier kunnen. Kijk of hij dan ook zo makkelijk praat. Je bent de gevangene van die woning. Ja, zo voelen heel veel mensen zich. Nieuwe een aardbeving in Groningen door gaswinning. Minister Henk Kamp bezocht toevallig gisteren dat gebied. Vraag 1. Aan welke gemeente bracht Kamp gisteren een bezoek? Haren. Is niet goed. Het is Loppersum. Na de bijeenkomst met bestuurders van de getroffen gemeente... sprak hij nog met bewoners van het uh, dorp uh, Loppersum en ook uh, van Huizingen. Dat is ook een dorpje daar in die gemeente. Vraag 2. De avond voor Kamps bezoek was er dus nog een aardbeving voelbaar. Het was uh, er eentje... Um, um, even kijken... Wat, oh ja, wat, wat, ja, dat is de vraag. Wat was de kracht op de schaal van Richter... van die aardbeving daar in Noordoost-Groningen? 3,0. Ja, dat is goed. Volgens KNMI valt de beving daarmee in de categorie... zwaardere aardbevingen in Groningen. Vraag 3 is de kop uit de krant, die luidt als volgt. Pronken met nationale held. Pronken met nationale held. Gaat dit over 1? Heel Groot-Brittannië hoopt op de eerste Britse Wimbledon-winnaar... sinds 1936. Eddie Murray haalde gisteren de halve finale... Twee, de gisteren afgetreden koning der Belgen, Albert II, was een populaire vorst. Zijn opvolger, prins Philip, is een stuk minder populair in België. Of drie, politieke partijen in Zuid-Afrika strijden om de politieke erfenis van Nelson Mandela... alsof hij al is overleden. Pronken met nationale held. C. Mandela, hè? Ja. Is goed, kop uit trouw van vandaag. De grootste oppositiepartij... Democratic Alliance bracht een documentaire uit... over de rol in de anti-apartheidstrijd. ANC, de partij van Mandela, dus reageerde fel... en noemt de documentaire propaganda. Vraag 4. Behalve bij de politieke partijen in Zuid-Afrika... is er ook binnen de familie van Mandela onenigheid. Wat is de voornaam van de kleinzoon van Mandela... die illegaal de lichamen van de drie kinderen van Mandela... zou hebben opgegraven? Weet ik niet. Hij heette Mandla familielid van Mandela beschuldigt de mandlaarde van de resten van Mandelas kinderen te hebben gestolen. Vraag 5, geluidsfragment, wie is dit? Dit is een hele officiële ceremonie. En als het uh, ja, van de, de president van een land is, is het natuurlijk het, uh, zeg maar de, de hoogste persoon van wie je dat kan krijgen. Dus dat, uh, ja, dat waardeer ik zeer. Het is een grote eer. André Kuipers. Hij kreeg gisteren een onderscheiding van de Russische president Poetin. Naast Kuipers kregen nog 15 andere buitenlanders een onderscheiding. En al die mensen hebben volgens Rusland een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dat land. Vraag 6. In welke orde werd Kuipers gisteren in Rusland onderscheiden? Ben je niet de Russische leeuw? <laughs> nee, het is de orde van vriendschap. Hij werd in Nederland trouwens al benoemd... tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Dat dan weer wel. Oké, okay, dan was ik daar minder waar. Ja, ja, ja, precies. Laatste vraag. Je kunt nog vier punten verdienen. Kun je ook nog gebruiken als je um, in de buurt van die 135 wil komen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Dus als je het weet, onmiddellijk stop Rob. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn inspiratiebron en ik delen een voornaam. Stop. Drie. Helene Mees. Helene Mees, zegt hij... Um, de volgende aanwijzing zou zijn geweest... de man die ik heb aangesteld wordt me nu fataal. Dat zou nog steeds kunnen. Ik ben onder huisarrest geplaatst. Gisteren werd ik afgezet door het Egyptische leger. Nee. Dat klopt niet. Dat is niet dat is, mee. Uh, Mansour. Ja. Uh, het is Morsi zelfs, oh. want die is afgezet inderdaad. Mansour wordt, uh, is nu zijn opvolger, waarnemend president. Uh, Morsi heeft de voornaam Mohammed, dezelfde naam dus als de profeet van de islam... de inspiratiebron van de moslimbroederschap, vandaar die eerste aanwijzing. Je blijft steken op drie, dat betekent dat er zometeen 45 nodig zijn... om gelijk te komen met uh, de 135 die nu bovenaan het lijstje staan.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed dat het Egyptische leger president Morsi heeft afgezet. Nou, die stelling is zo klaar als een klontje. Daar kunt u het mee eens zijn of mee oneens. Laat het dan ook vooral weten via de sms. 7070, dat is het nummer wat u moet smsen. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Marnix niks amper 35 jaar uit Ede. Onbegonnen zaak, Marnix. Dat kunnen we denk ik wel concluderen. Je moet er 45 goed hebben. Maar toch laten zien, denk ik, in deel 2 van de quiz... dat je echt dat nieuws wel een beetje gevolgd hebt. Um, dus geef gewoon antwoord. Vrij en Frank en vrij. En uh, <laughs> we zullen wel zien hoe ver we dan komen. Maar die 135, dat wordt heel lastig. Hier komen de vragen. De Nationale nieuwswist. Welke partij heeft het afgelopen politieke jaar de meeste moties ingediend? De SP. Is goed. Rijkswaterstaat meldt dat van de 28 bruggen over welk kanaal er 15 te zwak zijn? 20 kanaal. Is goed. De prijs van wat is flink gestegen door de onrust in Egypte? Olie. Goed. Prostituees in welke stad willen een coöperatie oprichten om zelf ramen uit te baten? Amsterdam. Utrecht. Minister Dijsselbloem uit de gisteren zijn zorgen over de ontwikkeling in welk zuid europees land? Portugal. Is goed, welke omstreden wielrenner wil deze maand meedoen aan een amateurwedstrijd in Iowa? Lens Armstrong. Dat is goed, de universiteit van welke stad presenteert vandaag als eerste een gezinsauto op zonne-energie? Twente. Eindhoven. Welke clown kondigde gisteren na 37 jaar zijn afscheid aan? Bassi, Dat is goed. Welke school komt de komende jaren onder de hoede van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs? Iben Galdoen. Goed, tijdens het concert van welke zanger in het Engelse Wembley Stadium zijn gevechten uitgebroken? Bono. Robbie Williams. Wie boekte gisteren haar tweede zege op rijende Giro voor vrouwen? Marianne Vos. Goed. Welke minister haalde zich de woede van Kamerleden op de hals... omdat hij het woord bullshit gebruikte? Timmermans. Dat is goed. Wat lekte gisteren uit? Een tankwagen bij Venlo, waardoor de A67 werd afgesloten. Zoutzuur. Goed. Ziekenhuis in welke stad gaan de politie en gemeente helpen... om de criminaliteit te bestrijden? Rotterdam. Het is Amsterdam. Volgens minister Opstelten zijn burgers... net zo vaak slachtoffer van hekken als van wat voor diefstal? Straatroof? Fietsendiefstal. De Duitse politie heeft een Volkswagenbusje van de weg gehaald... omdat daar hoeveel mensen in zaten? 24. Dat is goed. Bij twee mannen in de VS blijkt welk virus verdwenen... na een beenmergtransplantatie. HIV? Ja, is goed. Die laatste zit er zeker bij, want dat was voor de knal ook nog. Uh, nou, ik, ik vind toch dat je hier hebt laten zien... dat je echt dat nieuws zo een beetje gevolgd hebt. Dat je hebt het vooral niet. in deel 1 laten zitten. Helaas. En was misschien iets te snel met die Helene Mees. Ja, um, je komt in totaal op 36, betekent dat er 12 goed waren... Nou ja, goed, aardig, maar het ja, schiet allemaal niks op. Die, die getallen tellen niet meer, want die 135 staat nog steeds vier bovenaan. Je krijgt van ons mee naar huis de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, dat is toch leuk? En uh, succes met alles wat je doet. Dankjewel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. in de mensen. NCRV. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Ze stopt ermee. Hoe nu verder. Magiet van der Linden. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Ze was hoofdredactrice van Opzij. Wat hebben de jaren haar gebracht? Maar vooral, wat brengt de toekomst? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Opzij, Opzij, Opzij. Maakt plaats, maakt plaats, maakt plaats. Voor wie maakt ze plaats en waarom? Magiet van der Linden. De Overnachting. Zaterdag vanaf middernacht op Radio 1.